Van met het nos Journaal. De Amerikaanse wapens die eigenlijk bestemd zijn voor Oekraïne gaan mogelijk naar het Midden-Oosten. Dat melden anonieme bronnen aan de Washington Post. Doordat de oorlog in Iran langer duurt, begint de Amerikaanse munitie op te raken. Toch is er nog geen definitief besluit overgenomen, omdat president Trump de wapens voortdurend een andere bestemming zou geven. Asielminister Van den Brink vraagt gemeenten met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Volgens de minister moet dat voorkomen dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt. Door het gebrek aan opvangplekken is het sinds januari te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel en blijven op andere plekken locaties langer open tegen de afspraken in, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Daarom roept de minister de gemeente ook op om zich aan de spreidingswet te houden. Nou, dat is een nogal gevoelige oproep, omdat er juist vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen vaak is gestemd op partijen die dat juist helemaal niet willen. Maar Van der Brink zegt nu tegen al die gemeenten, wees solidair. De nieuwe naam van GroenLinks-PVDA is Progressief Nederland. Het bekendmaken van de naam is een van de laatste stappen... voordat beide partijen echt samengaan in één nieuwe partij. Over twee maanden verdwijnt GroenLinks PvdA definitief. De kiesraad adviseert om de verkiezingen in Gorkum niet opnieuw te doen. Daar is te weinig grond voor, staat in het advies aan de gemeenteraad. In Gorkum zijn mogelijk stemmen geronseld. Bij een stembureau zijn bovengemiddeld veel volmachtstemmen uitgebracht... De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of er wel of niet nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven in Gorkum. Vanavond is er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad, waarin alle mogelijke gevolgen worden besproken. Het weer vanavond neemt het aantal buien af en zijn er wat opklaringen. Vannacht kan het landinwaarts een graadje vriezen. Morgen begint zonnig, smiddags raakt het bewolkt en volgen er buien bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen bij Amsterdam op de A10 rijdt het nog langzaam op de Ring Noord bij de Koentunnel. Richting Den Haag en Rotterdam. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. Je hebt daar een paar minuten op onthoud. En op de A10 Zuid bij knopen De Nieuwe Meer is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 heb je het uh, een beetje kunnen horen wat betreft deze band, Glitz. Ze komen uit Wijk en Zee en uh, niet uit Beverwijk, want dat hebben ze vorige week zelf gezegd. En het grappige is, deze band uh, laat zich duidelijk gelden op het uh, geluid van Queen. En dat heeft de aandacht op een gegeven moment nu echt getrokken van Brian May, want die is de gasten uit Wijk Zee gaan volgen. Dus ja, dan, uh, dan heb je het wel voor elkaar. En de aanleiding was een filmpje. Het uh, was nog niet eens ik. Want ik had op een gegeven moment ergens bij Winterglow gezegd... van nou, het is een kwestie van tijd of uh, Brian May dit uh, wel op gaat merken. Nou, dat heeft hij dus inderdaad gedaan. Maar de aanleiding was een filmpje waarbij uh, de samenzang van uh, deze band bij elkaar kwam. Ja, dat bracht het uh, toe om dit bij elkaar uh, uh, te brengen. Make a change. Uh, en er zal nog wel meer van Glitz gaan komen. En ze komen ook, uh, uh, ja, tenminste, ze zullen ook live gaan optreden. En dat gebeurt in hun eigen plaats, Wijk aan Zee. Namelijk in Café De Zon, dat hebben ze vorige week uh, verteld. Daar zullen ze optreden. Het is een illustre uh, plek, want daar hebben we toch ook wat grote muzikanten uh, gespeeld in die kroeg in Zee. Ja, het is een uh, heel klein straatje ergens en dat maakt het toch wel interessant. Welkom in uur nummer drie overigens. Overigens, dit is het stevige gedeelte en dat uh, laten we meteen ook weten. Want uh, Wendy Moore heeft al sinds twee weken een single uit en dat nummer dat heet Crocodile Tears. Feature. En het lijkt een beetje op Pol. Ik lees ook trouwens hier dat uh, er een lokale omroep is gesneuveld. En dat is Radio Heemskerk. Dat is uh, boven het uh, kanaal Heemskerk FM. Die bestaat niet meer. Lees ik hier op de sociale media. Uh, Heemskerk heeft haar omroep weggesaneerd. Zoals dat uh, wordt geschreven door deze persoon. En is gegeven naar Radio Beverwijk. En uh, dan uh, wordt daarbij gezegd. Dat de frequentie van Heemskerk FM is veranderd naar een andere frequentie, namelijk die van Radio Beverwijk. En daarmee komt een einde aan 36 jaar lokale radiocultuur en daarmee tevens een einde aan de soevereiniteit van de medewerkers van de omroep en onafhankelijk van de inwoners van Heemskerk. Waarvan acte? Dus dan weten we ook uh, waar we daarmee uh, te maken hebben. Maar ja, dat gebeurde dus in lokale omroepland. Uh, wat wil dat zeggen? Nou, dat wij ook niet echt gevrijwaard zijn van uh, dat we in de lengte van dagen kunnen be blijven bestaan. En dat, uh, ja, dat, daar zijn we wel een beetje mee bezig. En uh, we, zolang we het kunnen, zullen we het ook volhouden. Maar er spelen op de andere, op de achterkant natuurlijk het een en ander uh, mee. Maar goed, daar gaan we niet over. Uh, daar gaan, uh, regelgevers gaan daarover. En wij wachten gewoon af wat er gaat gebeuren. Dus dat is een beetje het uh, idee. Um, want wij gaan verder. Want uh, na, uh, voor Modern Victor hoor je uh, Wendy Moore met Crocodile Tears. En dat betekent dat we nog wel wat uh, werkjes kunnen laten horen... die een stevige signatuur hebben. Zoals bijvoorbeeld deze van Von Vee met All Evidence. Van Subterranean Street Society. Ja, hij uh, is hier ook even gedraaid. Uh, morgen komt hij uit. Maar uh, ja, ik kreeg er uh, de toestemming voor. Maar gisteren, ik heb niet helemaal de primeur. Want gisteren was hij bij de landelijke 3 voor 12 al te horen geweest bij Jasper Leiders. Daar is hij uh, ten doop uh, gehouden. Dus helemaal uh, nieuw is hij nou ook weer niet. Maar dat uh, neemt niet weg dat ik het geluk uh, heb om dit te laten horen. Dat is altijd wel fijn en mooi meegenomen... als we dus een uh, single van een gerenommeerde underground band... Uh, kunnen laten horen. En dat ze wel een beetje underground klinken... dat, uh, dat moet ik zelf in mijn grijze massa gaan graven. Maar het doet mij een beetje denken... de stemgeluid van uh, deze uh, frontman van de band... die doet mij toch een beetje denken aan Fear God Sharky. Uh, voor die mensen die wat langer leven... ...en naar dit programma luisteren. Maar goed, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Daarvoor hoorde je trouwens Von Vee met All Evidence. We gaan weer verder, want uh, Rodon Series heeft vorige week een uh, single uitgebracht. Uh, en ze was toen drukdoende bezig met de Pop College Tour. Daar zat zij in. En nu is dat uh, geen zins, denk ik, het geval. Want het is uh, een vrij kortdurend uh, verhaal. Zo lang duurt het uh, niet. Ik geloof één of twee weken dat ze daarmee bezig zijn. En het nummer heet Changeling. En dat nummer, dat hebben wij ook ergens liggen. Want ze hebben ook een eigen versie van, de, van dat nummer. Maar nu even gewoon de echte single versie zoals ze vorige week heeft uitgebracht. See shadow's moon. Forgotten about me Keep dancing in between My life couldn't be better I'm on that crashing plane Just enjoying that view And I don't care what you say To me it's nothing new So okay All my time is mostly wasted But I'm okay I can't keep a conversation But it's okay I don't think I'm good for anything Oh, Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. Okay, I'll fuck it up again Said so I'm sorry, so suck it up Cause I'm okay Twice I still toss it up when it's so I'll run around like a juggernaut, Still know you're nothing at all Whoa-oh whoa, whoa. oh <laughs> Hij bedient zich uh, van Gameboy-geluiden, deze rol. En uh, ja, uh, we hadden het er net even over. Over de finale van de Rob Wordt uh, inmiddels ook alweer twee weken geleden. Uh, daar zat deze rol ook in. Uh, daar uh, hebben we wel wat aandacht aan besteed. En we begonnen deze uitzending. Van deze 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Met Escalatie. De winnaars. Die trouwens uh, dan ook als prijs op het hoofdpodium van Bevrijdingspop mogen staan. En daar ook mogen openen. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van uh, Roel. Maar Roel heeft niet gewonnen. Maar hij heeft alleen in de finale gestaan. Uh, Al pop is dit. Uh, er komt nog veel meer van Roel aan. En ik heb me laten vertellen dat hij ook nog ergens later... Uh, in dit voorjaar nog ergens op gaat treden in Melkweg, Amsterdam. Daar uh, zal je hem uh, gaan aantreffen. Uh, en dat uh, hebben ze niet zomaar bij Melkweg uh, gedaan. Hij zal waarschijnlijk een van de laatste zijn die in Melkweg Up gaat uh, spelen. Want die zaal die gaat dicht. Uh, trouwens, de poppodia die hebben het uh, zwaar. Want uh, er uh, wordt een beetje aan subsidiekraantjes gezeten. En daarmee wordt het geld uh, eigenlijk een beetje afgestopt. Uh, en uh, dan wordt er gewoon geen geld meer. Een subsidiegeld uit uh, de kraan. Ja, En dan, dan wordt het een heel lastig uh, verhaal. En daar staat een beetje toch cultuurmiddend, of beter gezegd popmuziekmiddend Nederland toch wel een beetje kritisch tegenover. En dan met name eigenlijk een beetje het gebied waar wij ons een beetje mee bezighouden. Dus dat is een dingetje wat uh, op dit moment aan de achterkant van Nederland een beetje speelt. Uh, daarvoor hoorde je Rodan Series met Changeling trouwens. Ook een ex-finalist van de RoboAkda wordt alleen van 2024. Nee, 25. Uh, ja, 25. Daar heeft zij in gestaan. Goed, we gaan uh, verder. Want uh, dit is trouwens ook iets wat, uh, wat ik uh, een beetje vergeten ben. Maar uh, dat uh, komt ook door uh, het feit dat we dat bijna uh, ja, een beetje laat hebben gekregen. En we hebben er wat over gezegd op onze eigen website van FM, Namelijk op altefem.nl kan je het, uh, terugvinden. Het verhaal van ze uh, dat is de, de echte naam. En de single die erbij hoort heet The Reflections. I wanna see if you know Here I'm thinking you probably would say no I wanna hear it from you Taking the sound down too So you can do what you do Say you never believe Dat waren ze, de heren van Weston. Vorige week hadden we nog een gesprek met Joost van Beek van de band van Weston. Vox, populair heette de single. Daarvoor hoorde je Vehera en in het echt schijnt zij Angelina Vehera te heten. En ze woont al een lange tijd al in Nederland, uh, al ruim tien jaar. En ze komt, is afkomstig uit Oekraïne, daar komt ze vandaan. En ze heeft uh, deze single uh, uitgebracht, dat is haar eerste single, een debuutsingle. En dan, dan is het een reden dat we die ook laten horen. Uh, morgen komt er ook een nieuwe single uit van Dim Pinks. En volgens mij ook tegelijkertijd de EP, uh, Universe heet die EP. Dat is ook trouwens een singletrack, die hebben we al eens. Laten horen. Uh, Dim Pinks is voortgekomen uit The Killjoys. Zo heette de band eerst. Maar tegenwoordig heten ze uh, Dim Pinks. En de single die uh, morgen bij die EP komt: uh, dat is I Don't Want To... clueless Friend was dat met het nummer Take a Deep Breath. Daarvoor hoorde je Dim Pinks met I Know One Two. Uh, we hebben nog uh, zo'n minuut of tien. En uh, dan, uh, ja, dan zijn we alweer aan het eind van uh, deze 3 voor 12 noord holland Vloedgolf gekomen. Verder met ook muziek die Volendamse Roots kent. En dat is Martine Bot. Somewhere in your unconscious mind. When you turned 21, a man so charming and strong, she looked at you and then she Floor met de Girl Scout. Uh, het is alweer bijna afgelopen uh, wat uh, betreft uh, dit uh, verhaal... van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf en Alternative FM. We sluiten af en dat doen we met uh, deze... en dat is van uh, Niels Buis. En dat nummer dat heet Icarus. En ik zeg tot volgende week. Dag!